Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Afghanistan is een meisje van 8 acht... een tas met explosieven die ze droeg ontplofte. Rebellen hadden het kind de tas gegeven en gezegd dat ze ermee naar een politiepost moest lopen. Voor ze de politie bereikten ontplofte de tas. Alleen het meisje kwam om het leven. Het incident gebeurde in de provincie Uruzgan. De Taliban zetten steeds vaker vrouwen in voor aanslagen... maar het gebruik van kinderen als bommendrager is relatief nieuw. In mei hield de Afghaanse politie vier jongens van rond de tien jaar aan die zeiden dat ze gevraagd waren als zelfmoordterrorist. EU-buitenlandchef Ashton noemt de vrijlating van de Chinese dissident Hu Jia goed nieuws. Wel vindt ze dat in de gaten moet worden gehouden hoe hij wordt behandeld. Ze hoopt dat hij alle rechten heeft. De dissident werd vanochtend vrijgelaten na een zelfstraf van 3,5 jaar. Hij zat vast voor het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht omdat hij zich onder meer inzette voor politieke gevangenen. Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Weiwei. In 2008 kreeg Hoezja van het Europees Parlement de Zagarev-prijs. Tijdens een all rally in Deventer is een auto ingereden op het publiek. Daarbij zijn volgens de politie vier gewonden gevallen. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het evenement werd afgesloten met een sprint. Tijdens het oefenen daarvan verloor een coureur de macht over het stuur. De Boulevard Sprint, zoals het evenement in Deventer heet, werd voor het eerst gehouden. Tientallen klassieke auto's reden mee, de race is stilgelegd. De grote prijs van Europa voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Achter de wereldkampioen werden op het circuit van Valencia de Spanjaard Fernando Alonso tweede en Mark Webber uit Australië derde. Het is de zesde overwinning van Vettel dit seizoen. Hij heeft hiermee zijn koppositie verstevigd. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 21 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Vanavond zijn er opklaringen, morgen volop zon en warm en op veel plaatsen wordt het 30 graden. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is René Passet van de AMB. In de randstad files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Richting Amersfoort bij Muiderslot slot 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiden 3. Tot zover de verkeersinformatie.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 is tegen stormloop gegaan op zijn uh, zijn muziekmateriaal niet zo gek natuurlijk Nee, dat was helemaal uitverkocht toen, hè? Ja, alles. Was, was de hitlijst stond helemaal vol met Michael Jackson. En terecht, en terecht. Hey, ik wil even openen met een uh, apart onderzoekje. Vorige week ook gedaan. Dus ik denk dat het misschien wel leuk. Voeren jullie wel als duiven? Ja. Uh, toen ik klein was. Een klein jongetje. Ja, ik nog steeds, hoor. Als uh. ik een broodje zit te eten hier op het uh, Raadhuisplein. Op zo'n bankje tussen de ouderen. Want daar, daar zitten hangouderen altijd, hè. Maar uh, dan uh, komen, komen er van die duiven en, uh, ze ik af en toe wel een beetje een stukje brood op de grond. Maar wat dan?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 sowieso hebben we natuurlijk popstar Henry hè, met zijn showbiznieuws. wat heeft hij nou weer uit showbizland gevonden wat er allemaal wat te doen is dat horen we natuurlijk al ik denk dat hij het ook wel over Petty Brad gaat hebben natuurlijk de drie diva's gaan een, ja. Ja, gaan een speciaal programma doen en daar zoeken ze mensen voor dus hij zou er vast wel over hebben uh, verder uh, hebben we natuurlijk uh, Zandvoort culinair. wij brengen natuurlijk het laatste verslag van Zandvoort culinair op het Gasheidsplein we gaan daar niet twee uur langer voor uitzenden Maak ze niet druk vandaag <laughs>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 Gaat het ondanks het, uh, het weer het, uh, Vandaag ook weer gezellig worden De um, informatie voor de mensen um, Als u uh, daar een hapje wil eten Kan u scharrekoppen kopen scharrekoppen kosten een euro per stuk uh, Je koopt ze in een pakje van 10 scharrekoppen Bij elkaar Dus dat is net een maaltijd En, tien en dat drankjes. is dan 10 euro, tien euro. Hey, We kunnen tellen We kunnen tellen Ging, ging, ging, ging. Weer heel veel geld verdiend. Ja, ondertussen is CFM wel een beetje afgeschermd van Salvador culinaire Ja, het nog ja dat vind ik wel jammer, want en, we zien helemaal niets. Ja, konden we nog wel wat zien op het plein en het later op het verslag doen vanaf het plein door het raam, hè? Ja. En, nou, nu kan dat niet meer. Het lijkt net dat, dat er een lijk achter het scherm ligt. Ik ja, vind ja, het allemaal echt... allemaal hekken met een het wit spulmeen. Het is een open evenement. Het lijkt wel gesloten, weet je. En ja. ik vind dat een squad. Maar zaak. het zou best kunnen door de wind en door de regen dat ze het daarom doen. Ja, nou, ik denk dat we.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 Three, two, one. This is CFM Zone <laughs>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 een zonnetje, zonnetje oproepen met wat, wat Spaanse muziek, uh, dat is wel lukken, denk ik. Ja, en dat allemaal akoestisch, zonder versterking, gewoon bam. Gewoon akoestisch inderdaad en um, ja, lekkere mensen een, een feestje geven, hè, omdat dat, dat verdienen ze. En, uh... Het werkt hartstikke goed, het is hartstikke leuk. En het mooie is van akoestie is dat je ook uh, een beetje af kan wijken. Want ik bedoel, met het orkest dan, dan zit, je, zit je gewoon vast aan een bepaald schema. En kan kun je gewoon ja, een liedje langer maken, korter. Je kan het reprein net zo vaak uh, herhalen als uh, je het wilt. En uh, ja, het, is, het werkt hartstikke leuk. Ja, ja, ja. ja.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 Think I'll ever survive Lacherie, nee, dat uh, Jij gaat Jij vindt niet. mijn mooie gezang niet mooi? Dat uh, gaat niet. Uh, ah, jawel. Traag. Juist, daarom lach ik juist. Ja. <laughs> maar mijn uh, microfoon klinkt niet heel goed, trouwens. Nee, dat zei ik net ook al. Uh, dat ligt aan je stem. Uh, oh, dat is een dood? <laughs> <laughs> Jammer weer. Hé, hey, uh, vorige week... Nou. Ja. Vorige week hey. hadden wij Brouwers in de uitzendingen. Ja, het was een hele leuke uitzending. Ze was ja. erg gezellig. En We hebben uh, tijd gepraat over haar carrière en natuurlijk over haar nieuwe zin. Ja, maar... En uh, mevrouw Twitter, hè? K mevrouw Twitter, ja, ja ik volg nu een week. Echt wat berichten, hè? Jeetje, jeetje, het gaat een Maar we hebben iets leuks te melden: Porto. Ze staat in de top 100! Hey! hey. Ja, dus, uh, op, dus, ze, ze is binnengekomen op 96. En, ehm. Um,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 Riche Azee, Thomas Bar, Piri Piri bijvoorbeeld. Uh. Biroxenia uh, uh, ja. En het is al veel om op te eigenlijk uh, Laura en Hardy is er de Chocoladehuis Wilms staat er Café Alex, Chin Chin, Seilas, Broodschmidt Net Dus heel veel, uh, ja, heel veel uh, in ieder geval uh, culinaire bedrijven om het zo maar even te noemen Een drankje, een hapje en alles kan je hier halen op het uh, gastenplein tijdens het culinaire culinair zandvoort ja, Ondertussen ga ik ook wel even kijken wat er, wat er Sociale en succesvolle tenten zijn op dit moment. In, uh, hier op het Gastheidsplein. Je hebt sowieso ijskoppies zoals je kan uh, drinken. Uh, dus, uh, ja, dat is wel bekend bij Starbucks bijvoorbeeld, bij ijskoppialen. Maar deze is weer net iets anders, dus het is zeker de uh, moeite uh, waard. En uh, ja, de ganma's van de grill zijn natuurlijk altijd populair. Niet alleen omdat het in het winstje van procesl zit, maar ook omdat het uh, gewoon gewoon uh, lekker om te eten is. En wat ook misschien wel een heel leuk. Te ik ben hier gisteren ook geweest en uh, ik heb al wat een en ander gegeten. Wat ik een heel origineel idee vind, is zijn de Hollandse hapa's. Niet okay. de Hollandse hapa's, maar de Hollandse hapa's. Die zijn te krijgen bij het van Het is gewoon een lekker simpel bordje Holland eten. En dat houdt in gewoon kleine dingetjes. Een plakje worst, een plakje kaas, een, een, een beetje salade, een granalen kroketje. Uh, het is allemaal veel op te noemen in ieder geval. Het, het is gewoon een heel erg leuk origineel concept, de Hollandse hapa's. Lekker hoor! Ik wil weten wat het is, ga gewoon naar de Wapensrand, daar kan je dat eten. Uh... Um, verder uh, is er natuurlijk heerlijke, gewoon normale uh, muziek. Middel op het plein, overal van bochtjes. Het is gewoon net als elk jaar gewoon gezellig, Sanso Culinaire. Alleen, uh, nu nog even wat minder druk, maar ik denk dat het, uh, dat het helemaal wel goed komt. Hé, hey, tot hoe laat duurt, dit vanavond? Uh, duurt van tot, uh, de het vanavond? Sanso Culinaire duurt vandaag tot, het vijfde is zaterdag, tot half elf. Dus Oké. Okay. half elf lekker wees, lekker eten, lekker drinken. Hetzelfde. En morgen is het natuurlijk ook weer van drie ja. uur tot half tien.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 Ja, <laughs> Dan yes. moet je naar het van Zandvoort En natuurlijk ook de welbekende Zwarte verkopen kopen En dan kan je gewoon af halen. <laughs> Oké okay, Roy, dankjewel, we spreken je straks ja, nog even Ja, Rudy Hé, <laughs> hey, we spreken je Oké. Okay. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van de Party Rock Anthem, je kent ze natuurlijk Dat is natuurlijk van Aldo Sorry? Party ja, Rock wel. Anthem Hebben we een nieuwe album uitgebracht? Ja, moet je dat je helpen? Niet. Ja, doe maar even For, uh, l for f so And well. they have a new album uitged Sorry for Party Rock And it's the new single Champagne Showers. Champagne Showers. Popping in the club We light it up 80 hours I said Champagne Showers. Champagne Showers. Pop, pop, pop, pop, popping in the club We light it up 80 hours 80 hours Let the party rock Everybody just dance, dance up uh? We came to party, party rock, rock Splash so your like Mardi Gras huh? They call me Red Flu. I walk in the club with a bottle or two Shake it, spread on a body or two They walk out, out the party with a or two Oh, I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat A night you won't forget Poppin' pop, pop, in the club, we light it up. A hour, eighty hour, 80 hour, 80 hour, 80 hour. Let the party ride. Oh, guess who stepped in the room? Sky blue, red full and gloom. Keep the butter, I gotta run the nine. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spray it. 56 bottles ain't paid for shit.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 Showers poppin' in the club, we light it up. Eight hour, I said champagne showers, champagne showers. Pop, pop, pop, pop, poppin' in the club, we light it up. Eight hour, eight hour, eight hour.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 Meteen Fucking fein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 Het is een vet romantische nachtmiddelte Dus ik hem tongen en alles als bedankje Roept hij de naam van zijn vrouw! Oh jee yeah. Oh meid Oh jee yeah. oh, meid. Oh, meid. Oh, meid. oh meid Viva de chorizo Viva de poncho Viva de nacho Viva de arribado Dus ik wil Johnny Met Johnny! Johnny!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 Fiesta. La fiesta. FIFA, la fifa la noche, fifa los, FIFA DJ. los dj, what the fuck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 So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente está muy loca What the fuck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 Gaat dat mijn dier Zijn we terug met de tweede uur van Entertainment View En we gaan uh, onder andere even bellen met Popstar Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebit? dat later Nu eerst door met nieuwe muziek, de nieuwe van Jaap Reesema, ik heb zijn nieuwe album gekocht Changing Man, heel goed album En het eerste liedje die erop staat, heet toevallig ook Changing Man